Even, uh, gaan we straks in de run horen Ik doe even eerst A Perfect Circle Van een uh, laatste, na nou, een laatste album De 13 Step Hoor je de package Alternative FM, zie je CFM Zandvoort in Riekant Wat een mooie plaat is dit toch? Genietend in deze zomerzon. Met dit plaatje op de achtergrond. Een goed biertje. Het, het is gewoon lekker. Het klinkt gewoon lekker. Het is gewoon geweldig. Wat jij? Jaap. Je zit een beetje te, gen Je een beetje te genieten. Ik wil wel de goede microfoon openzetten, vriend. Jongen. Dat jongen. zijn een van de weinige programma's waar je gewoon nog bij het, bij het tweede plaatje naar binnen, binnen kunt lopen, in je gezicht. Omdat, omdat. Weet ja, je weet waarom dat is? Omdat dan, gewoon alles geregeld is. Alles is wel geregeld. Nou, dat was heel geweldig, deze van Metallica met The Unforgiven, toch? Inderdaad. Ja. Uh, was je bezig met iets van een achtergrond? Ja dat zit ik weer bezig gaat dat, maar uh, Gaat dat een beetje lukken? Ja dat gaat absoluut lukken Weet je wat? We gaan gewoon even lekker lullen Wat hebben we vandaag in nou, de, de radio? Bedoeling, de bedoeling was dat wij uh, rond een uur of acht uh, Hier uh, twee uh, leden van Gangster in de studio zouden hebben Daan van Putten en Frauke van Es Maar, maar wat hebben ze nou gedaan? Ze hadden uh, wel goed afgesproken met ons Maar ze hebben waarschijnlijk toch even niet helemaal goed uh, in hun agenda gekeken en ze komen pas om 9 uur. Dus uh, voor die mensen die uh, helemaal uh, ingetuned waren en dachten van... Hé, hey, wij zouden Gangster krijgen. Ja, die krijgen jullie wel, maar wel om 9 uur. Uh, bovendien kan ik uh, vertellen dat uh, Gangster uh, een beetje uh, toch op de promotionele tour is. Ze hebben een nieuwe EP af. En wie mag het eerste exemplaar ontvangen? ta ta ta ta ik. Dus in mijn eentje klap ik ja, helemaal enthousiast. Dankj dankj dankjewel. Ik, ik weet ik zeker mag... dat iedereen thuis hetzelfde dezelfde heeft. Ja, hebben. nee, maar is goed. Uh, het is overigens niet het enige. Het zwaartepunt zit uh, echt vandaag in de tweede uur. Dus uh, Marcus heeft een uh, makkie vandaag. Want die kan gewoon nu rustig de boel op gaan bouwen straks. En uh, dan kunnen we gewoon twee nummers spelen. En dan hebben we om half tien hebben we nog Fabiana Dammers in de uitzending. Want het uh, wordt nog wel een beetje druk uh, rond uh, deze dame. Morgen een optreden in Patronaat en daarna geloof ik nog in Pakhuis Wilhelmina. Nou, uh, dat hoor je straks om half tien allemaal. Een druk programma bij Alternative yeah. FM. Hier is Catatonia. Yes. We'll be Gefloten Dit was Catatonia dus Met de follower Van The Great Cold Distance Yes, Het album uit 2005 uit mijn ja, hoofd Ze we hebben een de, nieuw de, album ja? Dat is The Night of the New Day Het Klinkt heel anders uh, Daar zijn ze nu mee aan het toeren En zijn bevestigd voor graspop dames en heren Sony's Wear yes. Ja en als de mensen vandaag Een beetje goed op op hadden gelet, dan uh, heb jij iets uh, speciaals, want het gaat allemaal om Ronnie James Dio. Toch? Ja, ik heb net al bij het begin gezegd, maar toen ging het helaas een beetje fout. Ja, dat maakt niet uit. Is dat het, het uh, vorm uh, Ronnie James Dio is helaas op 67 jaar geleden heeft leeftijd gestorven aan maagkanker. Mm. Hij leed er al een tijdje aan. Het ging goed, volgens zijn, uh, uh, zoals zijn vrouw Wendy. Um, je koptelefoon iets zacht oh, zetten. No, ja, het gaat een, gaat een beetje moeilijk. Maar goed. wat wij uh, um, ja, uh, Grote held. Grote metalheld. Uh, grote stem. Klein mannetje. Blijkt ja. een van de aardigste mannetjes te zijn. Uh, mannetjes he, ja. In de business. Het is gewoon een briljante zanger. Uh, zat in Black Sabbath. Zat in Rainbow. Zat in zijn eerste band Elf. En natuurlijk in zijn gelijknamige. Dan heeft, hij ook Dio. Dus, dan heeft hij dus ook gespeeld met uh, Richie Blackmore en consorten. Want als jij Rainbow noemt, dan heeft Richie Blackmore van Deep Purple ook uh, nog deel uit Dit van was me. de zanger van, uh, van Rainbow toen. Dan uh, hebben we het dus over dezelfde. Juist. Ja. Dio. 67-jarige leeftijd. Ik doe even het eerbetoon overnieuw. Het is een grote held die gestorven is. Grote stem in een klein mannetje. Dio op Alternative FM met Holy Diver van het gelijknamige album Holy Diver I'm mm -hmm. We hebben altijd al een interview door jullie willen, hebben. <laughs> you are alternative. Ja, dames en heren. <laughs> alternative FM op C.F.M. Zandvoort. Luister je naar. En dit is de nieuwe Gorgo Bedello. Van oh, de nieuwste plaat. Transconditional hustle. Is dit emigraniada? Toch? Emigraniada, emigraniada. Nou, wat ik zeg. Emigrada, emigraniada, emigraniada. Emigraniada, emigraniada. We're coming rubber every time. We're coming rubber. Us. Our destinies jump every day, like deleted scenes from Kafka. Flash down the bureaucratic train, but if you give me the invitation to hear the bells of freedom, shame to hell with your double standard. We're coming rapper every time. We're coming rapper. We're coming. Are emigrada, emigraniada For them is Don Quixote, kind of way But if you give me the invitation To hear the bells of freedom shout To hell with your double standard We're coming rougher every time We're coming rougher, we're coming rougher We're coming rougher, we're coming rougher. It's a book of true stories. True stories that can be denied. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. We coming rubber every time. Rougher every time We're coming rougher every time Gorgo Badello hier op CFM Zandvoort. Ja. En hij zit lekker in zijn krantje te lezen. Terwijl deze mooie ben. muziek op de achtergrond klinkt. Oh nee, Wat vind hem, jij nou eh... van de nieuwe Gogo Badello? Ik vind hem leuk. Ja, vind, je ik vind hem heel leuk? Ja, ja. Ik vind hem echt zo super vet. Vind je, vind je hem vet? Ja, ik, ik kan er heel blij mee. worden. je nog naar een concert van zien in Griekenland, of niet? Nou, was het maar waar. Want dat, die, dat, dat is die ene vakantie, weet je wel, waar ik het over vertelde. Ja. Dat oh. ik al die concerten mis. Rage Against the Machine ja. Gogo Bodello. Dat en weet je weet wie je trouwens man. in het voorprogramma staat van Rage Against the Machine? Nou. Gogo Bodello. Oh. Nou, daarnaast mis ik nog Mastodon, Megadeth, <laughs> Death Angel. Gaat lekker. Uh, Schilt wel in de centen trouwens. Uh, ja, dat wel. Want uh, Griekenland uh, moet na, uh, vandaag erg goedkoop zijn, denk ik. Hè? Nou, Met die gedevalueerde euro. Ik heb vernomen tussen jou en mij nou. dat, het de, dat het de de de, de eh, euro. Heel duur is het geworden in Griekenland. Is, is, is de euro zo duur? Het is hartstikke duur geworden. Komt ook vanwege die Grieken. Waar ja, die ga jij lopen, lopen stiekem de komende, ja, weet het, het komende paar weken. Het allerlekkerste is... Dat volgende ik, week. Hè? Dat ik gewoon ja, deze economie ga helpen, dames en heren. helpen. Ja. Hij is nog niet weg. Menno, volgende week is hij er nog. Dus voor die mensen die graag van zijn uh, luistergenot uh, ge, wil uh, genieten. Nou, ik zeg het weer heel krom. Wie van zijn stemgeluid wil genieten. Ja... We hebben goed nieuws. Volgende week zit hij er nog. <laughs> maar daarna dan gaat hij de Grieken een handje helpen. Trouwens, weet jij wie de Pop Popprijs heeft gewonnen? Dat hoor jij na, de Gorilla's. Dat ja, is heel goed. Van het album Plastic Beats hoor je hier Stilo en wat is dit een lekker zomernummer. Hij ja, past ook wel denk ik bij de eerste de beste strandtinten die je tegenkomt eh, op het Zandvoortse Zand. Want zo klinkt hij eerlijk gezegd ook wel, eerlijk gezegd. Deze van de Gorillas met niemand minder dan Damon Alburn. Ja, ik vind het allemaal wel leuk, maar nu is mijn, <laughs> is mijn informatie weg. Fijn, fijn, fijn, fijn dankjewel. Goed, <laughs> uh, want Damon Auburn is uh, geen onbekende. We kennen hem uh, van Blur. Hij is inmiddels alweer 42 jaar, uh, deze Damon Auburn. En uh, hij heeft uh, de Gorillas onder andere uh, smoelwerk gegeven met twee albums. Uh, The Gorillas in 2001 en Demon Days in 2005. En dus ze gingen maar liefst 12 miljoen keer over de toonbank. Dus die zijn als zoete en warme broodjes verkocht, mag je eigenlijk wel zeggen. Dan over dit uh, verhaal, want uh, Plastic Beach, dat is het, uh, het volgende album. Dat is ook waar je een track van hebt kunnen horen. Hè? Stilo, Stilo. Ja. Stylo. Stylo uh, eigenlijk. Ja, Stylo. Maar hij zal niet meer staan, denk ik, bij een eerste de beste Beach Party. Of Beach Parties gesproken. De dertigste, dan uh, is er weer een. Maar Ik vraag me af of die voldoet aan de natte eerlijk gezegd. Ik denk, denk het niet. Die wat, is een, wat is natte nee, is Heel zweverig. Ik ga Toch even kijken, want ik, uh, ik heb uh, gehoord dat het misschien heel bijzonder is. Maar even weer terugkomend op dit verhaal van de gorilla's: uh, wat is Plastic Beach? Allereerst de naam van een imaginair eiland. Dus helemaal uh, volgens jouw eigen beeld, een niet bestaand iets, maar. Fantasierijk van plastic, maar bovenal een maatschappijkritisch statement in de vorm van muziekstrips, een making-of documentaire en de online plastic beach experience. Het hele gevoel van de plastic beach, zegt Auburn in de docu tegen Womack is dat uh, we afstevenen op overbelasting. Dan vraag ik me af wat hij daar nou mee bedoelt. Is dat de overbelasting van, uh, dit, uh, van deze aardkloot... of is het de overbelasting van de wereldbevolking? Je weet het niet. Met gorillas wil hij dit sociaal re realisme koppelen aan liefde... net zoals Lennon en Womack dat ook in hun tijd deden. Plastic Beach is in vergelijking tot zijn voorgangers... niet alleen geëngageerder... en dan heb ik het over het album, maar ook muzikaal verrassender. Na het orkestrale trio... Of intro heeft Snoop Dogg ons op de hem bekende welkom bekende wijze welkom in Welcome to the World of the Plastic Beach. Welcome gedaan. to nou, the ja. World of the Plastic Beach. Nou, dat is oh. dat is een beetje een greep uit uh, wat de recensie van het oor luidt. Daar had ik het even over, want ja, uh, je denkt zeker van. Hoe weet die Jaapkoper dat? Nou, dat heeft hij uh, daaruit. Dus dan weet je uh, dat dat het niet zomaar iets is. Uh, intussen, maar Jaapkoper heeft ja, wel een beetje de, de wijsheid in pacht, hoor. Ja, uh, ik weet dat uh, Damon Alburn in Blur uh, heeft gezeten. Maar Blur is nog niet helemaal dood, hoor. Overigens, ze zijn. Uh, ze zijn een beetje in uh, een, een diepe slaap, eerlijk gezegd. En als uh, Damon Alburn het weer op zijn heupen krijgt, dan gaat Blur gewoon weer beginnen. Dus uh, niet helemaal uh, weg, zei ze. Ze gaan optreden, de gorilla's zijn bevestigd voor de grote festivals in Europa. Ja. nou zo, zo virtueel zijn ze dan dus ook weer niet. Nou, uh. Ze doen het met beeldschermen en dan komen ze opeens op. Ja, en dan Tenminste ze... de rappers en zo en dergelijke. En Damon Alburn ook, neem ik aan. Want ja, hij dus is dan nu... Die staan erachter te spelen. Oh, die staan erachter je je ziet een soort silhouetje erachter en... De dan de programma van, van de bands. De virtuele oh. band staat er voor tevoren. Want wie kent niet de getekende figuren van de Gorilla's? Ja, nu op, op Alternative fm hoor je de nieuwe The Black Keys. Met Tieden van hun Allman Brothers. O, geweldig. Zij hebben zo'n vette voorkant gemaakt. Dat is niet normaal. En daar hoor je straks. En straks hoor je ook weer, ook weer die eindwandprijs op gewonnen. Dit, zijn ja, de, dit ja. is Tieden Up The Black Keys. is dit goed, hè? Band of Horses met Is There a Ghost. Yeah. En ik had het net over het album van de Black Keys. De Black Keys hebben een hele mooie voorkant. Um, daar staat op, this is, this is an album of the Black Keys. It's called Brothers. Het is echt prachtig, prachtig vorm. Dat is alles zwart in tekst. Nou, ik vind dat heel mooi. Ja, ja. Je hoorde dus uh, Is There a Ghost de zwarte... van Band of Horses. Zwarte sleutels. Uh, ja, zwarte sleutels. Je hoort de derde ghost van de Band of Horses. En uh, uh, ik heb uit goede, betrouwbare bronnen gehoord net. Ja. Dat de Mickey's heeft gewonnen. De barbattle. Ja. En Is There a ghost was soms wel een beetje te spraken bij sommige groepen. Maar ik heb wel gehoord dat hij wel het gezelligste was. Ja? ja, het gezelligste team wat uh, ooit bij die barbattle heeft meegedaan. Ja, hij zit hier ook naast ons. Pascal van de Beek. Ja, kijk je uit uh, dat je niet uh, de hele tijd Niet heleboel, te hard track, uh, uh, dankjewel. Uh, ja, uh, want ik, uh, ik heb uh, uh, meer gehoord uh, over die bar battle. Uh, de volmonties die moesten dus uh, geslachtsdelen nog in, uh, in de strijd gooien om het voor elkaar te krijgen. Ja, en toch winnen de dames en En toch winnen ze, winnen ze het uit. niet. Nee. <laughs> ik, bovendien was het wel heel erg leuk uh, over die bar battle uh, gesproken. Um, ja, de volmonties hadden, uh, hadden de gelegenheid om bij uh, Laurel en Hardy uh, daar een optreden te mogen doen. Of tenminste niet inzetten te tonen alle tafels en alles wat maar ook met barkrukken te maken werd eruit geflikkerd en uh, ze, ja, ze gingen een eigen show opvoeren en ze deden dat toch op een bijzonder mooie wijze politieke wijze uh, een van was er dus een stripact uh, waarbij uh, de heren uh, een Schotse rock, uh, zeg maar, zou poep, uitdeden. Raad, ik heb her en wat foto's uh. gezien, inderdaad, <laughs> ja. ja. <laughs> maar het mocht niet baten, want de dames die er een week daarvoor hadden gestaan uh, in Fame, uh, dat de waren de mickeys. de mickey's, met uh, Ton en Trace P. Die trouwens uh, 29 mei afscheid nemen in de Mickey's bar, want dan stoppen ze het mee, maar het to, is toch leuk dat die meiden uh, uiteindelijk uh, de winnaars uh, waren. Ja. Want ze hadden het het mooiste aangekleed. Ze hebben uh, weliswaar minder omgezet. Maar daar ging het dus in, uh, in feite niet om. Uh, het totale plaatje gewoon het, eigenlijk. Het ja. sfeertje wat erbij zat. En de aankleding. Hoe het is opgezet. Ja. Nou ja, dan is het wel leuk om mee te nemen. Als je nog een keertje winter in. erin. Ja. En officieus. Officieus is er ook de meest gezelligheidstrofee uh, uitgereikt. En die gaat naar het CFM-team, ja! Nee, nee, nee. <laughs> en dat zijn wij dus. Ja. Uh, en ja. Uh, ja, wat, wat jullie hadden gedaan, jij was samen met uh, Maurice Mulder, Mulder verantwoordelijk uh, voor, de, voor het gedeelte van de bar, niet alleen... Ja, de... ik was in eerste instantie uh, verantwoordelijk voor de zaal. Uh, ja. Joyce Vastenhouw. Uh, Alias uh, Joyce uh, Meister. Uh, Joyce Meister inderdaad. Ja. En Maurice voor de bar. Ja. Uh, Joop van was verantwoordelijk voor de muziek. Ja, en dat deed hij goed. Dat deed hij goed. Eh, vanaf rond een uur of twaalf, half twaalf ben ik uh, mogen gaan uh, bijstaan achter de bar en hebben uiteindelijk met z'n tweeën uh, tot uh, sluit achter de bar gestaan. Ja, uh, het was heel erg uh, een leuke ervaring ook, want ja, uh, uh, het meest ook. bijzondere was dat zij, uh, en dan heb ik het over Joyce, die stond gewoon te zingen. Hè? En ten tijde van het uh, zingen ja. dan uh, gewoon biertje tappen, afrekenen en door blijven zingen. Dat klopt ja, inderdaad, in uh, uh, uh, uh, middel van de uh, uh, hoofdmicrofoon. Uh, uh. Nou ja, de foto's die zijn te vinden in ieder geval op de barbeddle-huis pagina. Ja. Er staan van elke Barbedel die er is gedraaid, zijn eigenlijk alle foto's erop. Dus ook die van CFM Zandvoort, die staan er gezellig bij. Ja. Dankjewel, want ik uh, moet uh, van de regie uh, weer verder, want zo werkt dat dan. De regie is streng vandaag. Ja, de regie is streng, want uh, wat is er nou uh, namelijk nog aan de hand uh, geweest? We hebben een uh, Eimond een Popprijs, uh, die is uitgereikt uh, van de week. of. Ja, van de week in ieder geval. En de winnaars van die Eimond Popprijs. Nou, dat zijn niet deze mensen volgens mij. Hoewel... Zijn ze dat? Ik uh, zou het bijna niet weten. Maar goed, ze hebben... Ah, dat deze, deze heeft dezelfde naam. Ze ja, hebben niet een bijzonder originele naam. Nee, ja, Against All Odds heet. Uh, vast en zeker geïnspireerd op dat hele verhaal van, uh, van Phil Collins. Dat, uh, dat nummer Against All Odds. Komt uit uh, de film Against All Odds. Maar dit is hem. Ja, dit, dit, dit is de echte band. Dus Die staan, uh, uh, als jij nog even fijn in je microfoon boert. Want je hebt ook iets met Bekenstein uh, te maken. Zandtijnd inderdaad wel. Ja, ja want uh, ja, dat... zij gaan uh, bekenstein proberen pop dan ook uh, openen op, neem ik aan? Against all those, of niet? Um, zover ik weet wel, ja. Dat mm -hmm. gebeurt dan op het hoofdpodium. Ja, dat is De hetzelfde openen. verhaal eigenlijk als het ethereal dat uh, be, er op daar wordt en een bevrijdingspop mag openen. Zoiets is dan Pop popprijs. Dan die op die band. Inderdaad. Against All Odds zijn, uh, zijn de winnaars dus. Uh, ze mogen uh, dus, dus in, in, op Bekenstein spelen. Dat is een van de prijzen die ze hebben. Uh, die band is ontstaan. Dat is heel erg leuk. Mark Roosloot en Bert Hekman. Uh, dat waren nog wat gefrustreerde mannetjes. Uh, ja, maar je kan wel uit frustratie een band uh, gaan beginnen. Maar daar kom je nog niet uh, heel ver mee. Toen kwam er nog een dame bij. Evelien Hofman. En dat gebeurde in 2009. Zolang zit deze dame er dus niet bij. Maar inmiddels is ze erin geslaagd om toch die band een eigen geluid te geven. Nou vraag ik me af of ik iets kan draaien. Is dat... Uh, nee, kan die niet, niet. Maakt niet uit. Dan gaan we dat dus op een andere manier uh, proberen uit uh, te vogelen hoe we dat kunnen doen. De band komt uit Heemskerk. Nou ja, dan zeg ik uh, op mijn beurt van dan zijn ze ook voor uh, terecht een beetje de winnaar. Want ja, hij muiden popprijs. Eimond Popprijs, dan hoort daar een bed uit, uit, de, uit de buurt uh, te komen. En Heemskerk ligt gewoon in de buurt van Nijmeiden. Klaar. Uh, er zijn nog een aantal uh, mensen die eruit mee hebben gedaan. Dat zijn bijvoorbeeld de Creamy Clowns. Die kennen we van. Uh de optredens die onze vriend Roy van Buringen mag doen hier. Liberty kennen we uit de voorronde van, uh, van de Rob wordt En niet te vergeten Gangster. Ja, die ook. Die hebben ook meegedaan. Maar uh, ze hebben het niet uh, gered. Maar ze hebben vanavond uh, hier nog een kleine herkansing. Als ze dus uh, kunnen we laten zien en horen wat ze dus in huis hebben. Akoestisch gedeelte. Nou, ik weet niet wat dit... dit ja, ik weet... Uh, uh, nou ja, goed. Akoestisch is het uh, straks wel om negen uur. Ik zit me af te vragen hoe lang het nog duurt. Maar ze zullen er toch wel zo langzamerhand deze kant op moeten gaan komen. En uh, dan hebben we om half tien nog een telefonisch gesprekje met Fabiana Dammers. Ja, ja ook gezellig. die. Komt heel gezellig. Maar we hebben nog een, dus een druk programma een hier voor de boeg. programma, wat gaan we doen? Ik, ik hoor iets op de achtergrond, lijkt het iets van Skunk Nancy. Ik was gewoon dingen aan het testen. Oh, we gaan ja. naar een hele nieuwe band luisteren. Wat is dat en dan, dan moet ik heel even goed. Goed even articuleren. Titus het best, ik, Andronicus? Precies. Andronicus. Titus Andronicus met a perfect onion. Een perfect uitje jongens. En, ik moet, moet, moet een beetje huilen. <laughs> ik hou van jou hè. Dit is echt de. <laughs> Titus Antonius. Perfect. Onion. On the Garden State Parkway Now waiting for the front of bus To carry me to who knows where And when I stand tonight near the lights of the Fenway When I yell like hell for the glory of the Newark Bears Cause where I'm going to now no one can ever hurt me When the well of human hatred is shallow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 Ziet Kroes als de ideale premier. Job Cohen volgt met 30% en Balken met 13%. Ook onder VVD-leden is Nedi Kroes populair. Ze krijgt iets meer steun dan Mark Rutte. Het weer. Vanavond alleen in het westen Wolkenveld. Morgen is het opnieuw vrij -Zandvoort, Zandvoort heeft het, heeft het. al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. het. ZFM in 2010. Al 20 jaar. Live. ZZFM. Met, met nu. Alternative FM. Ja, inderdaad. Living Color. Eerste nummer van de tweede uur Alternate FMM. Op jouw donderdagavond. Cult personality van het album Vive Haha, dit zijn pas helden uit de jaren negentig. Speciaal voor jou.